8 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vrouw die zwaar gewond raakte bij een bootongeluk in het Friese Grau is overleden. Gistermiddag kwamen een vrachtschip en een plezierjacht met elkaar in aanvaring op het Prinses Margrietkanaal. De twee opvarenden van het jacht, een echtpaar uit Lottem, raakten ernstig gewond. De vrouw van 64 overleed vandaag in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe de aanvaring in grau kon gebeuren. Het onderzoek duurt waarschijnlijk nog een paar weken, omdat het uitlezen en analyseren van de navigatieapparatuur veel tijd kost.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 Obama is onderweg naar Afrika... voor een zesdaagse reis langs Senegal, Zuid-Afrika en Tanzania. In een kanaal bij Raamsdonk in Noord-Brabant... zijn meer dan duizend dode vissen gevonden. Ook in een sloot in de omgeving dreven dode vissen. Het waterschap Brabantse Delta heeft geen idee... waardoor ze zijn doodgegaan en is een onderzoek gestart. De pompgemalen bij Raamsdonk zijn na de vondst stilgezet. De dode vissen zijn vanavond uit het water gehaald. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de als derde geplaatste Maria Sharapova uitgeschakeld. De Russin verloor met 3-6 en 4-6 van de Portugese Michelle Larcher de Brito. De als tweede geplaatste Victoria Azarenka uit Wit-Rusland ligt ook uit het toernooi. Ze is geblesseerd en kwam niet in actie. Bij de heren is Andy Murray door naar de volgende ronde. De Brit was te sterk voor de Taiwanese Lou Soon. Het weer nog vanavond en vannacht, periode met regen... vooral in het westen en zuiden. Morgen wisselvallig, met vooral in de ochtend ook wat zon. Het is kil bij 14 tot 16 graden en een stevige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Ah, en de Vanmiddag is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Rotterdam op de A15 vanuit Gorkum. Bij knooppunt Ridderkerk is de weg nog steeds afgesloten. Kan, eh, daardoor staat er ook viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. En je kan daar ook niet kiezen voor de A15 in de richting van Europoort. Wil je vanuit Breda naar Rotterdam, kies dan vlak voor de Moed bij het knooppunt Klaverpolder voor de A17 en de A59. Volg eerst even de borden Zierikzee en daarna de A29 naar Rotterdam.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 Zo mixen we op 17 en 18 augustus het Metropoolorkest met nostalgische Disney-hits gezongen door onder andere Jamai. Kijk snel op robecosummernights.nl Vol op zomerplezier op Hof van Saxe. Kijk voor de beste last minutes op Saxe.nl. Dit is Radio 1...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 Jemen, daar is de afgelopen weken een Nederlands echtpaar ontvoerd. Naar nu bekend is geworden gaat het om de journaliste Judith Spiegel en haar man, Boudouin Berendsen. Spiegel en haar man zouden door gewapende mannen in de hoofdstad Sana zijn meegenomen nadat ze hun huis hadden verlaten. Door wie ze zijn ontvoerd is onbekend. Ja, dat was een fragment van Radio 1. Uh, dat is uh, de, ruim drie weken geleden. Want op dit moment, drie weken geleden dus, is het echtbaar nog steeds uh, spoorloos. En er is nog niets bekend over hun lot. Hier in de studio twee mensen die in 2009 in Jemen hetzelfde is overkomen. Jan Hogendoren en Heleen Jansen. Goedenavond. Dank u wel. Um, ja, Als u dit zo hoort, hè, dat bericht net over Judith Spiegel... en haar partner Boudewijn um, ja, wat, wat komt er dan weer onmiddellijk bij u naar boven? Eigenlijk uh, een beklemmend gevoel. Want op het moment dat je vrijheid ontnomen wordt... dan wordt eigenlijk iets heel belangrijks ontnomen. En je weet niet waar je terechtkomt. Dat was eigenlijk datgene wat je als eerste denkt. hè? Ja. Ja, en het feit dat, uh, dat je toch drie uh, weken niks uh, gehoord hebt uh, van hun, dat, uh, ja, dat uh, stelt toch wel uh, vragen. Toen uh, wij ontvoerd werden, toen uh, kwamen we eigenlijk vrij snel uh, in het nieuws eigenlijk ook... Uh, uh, Dankzij die ontvoerders, die hadden er blijkbaar belang bij dat het allemaal in de publiciteit uh, kwam. Uh, uh, ja, nou ja, daarmee is in ieder geval uh, bekend dat je nog in uh, goede gezondheid bent en weten de mensen wat er met je gebeurt. Want ja. nu weten we niks van nee, deze we mensen. Nee. Is het nee. iets wat u trouwens nu bezighoudt, omdat u het zelf heeft meegemaakt? Oh. Uh, ja, in zekere zin wel. Ja. Ik bedoel, uh, je, ja, je, je, de, de beelden en, en de belevenissen die komen toch weer terug. En je vraagt je af, uh, van, ja, hoe zouden zij het nu maken? Ja, welk beeld komt er dan onmiddellijk bij u terug als u dit dan hoort? Um, ja, toch dat je afgezonderd bent in een, uh, in een remote area... en toch bent overgeleverd aan de wil van anderen. Ja. Even voordat we verder praten, want dat willen mensen natuurlijk wel weten. U werd ontvoerd, dat was in 2009, maar waarom was u in Jemen op dat moment? Um, ja. Ik werk uh, voor een waterbedrijf en uh, wij ondersteunen waterbedrijven uh, in ontwikkelingslanden. En ik zat er dus voor een uh, waterproject. Uh, ja, en hoe lang zat u er toen het gebeurde? Ja, we zaten eigenlijk aan het eind van onze projecten. We zaten er toen uh, inmiddels drie jaar. Ja, drie jaar gewoon aan het werk. U was ook aan het werk? Ja, ik, uh, ik heb. je bent als, als vrouw, uh, wordt gevraagd niet te werken. Je ontneemt andere werk. Uh, ik heb een jaar Arabisch geleerd. En toen ik daar genoeg van had en me kon redden... Uh, ben ik toevallig terechtgekomen in een wetenschappelijke culturele organisatie... waar ik... Um, eigenlijk op de stoel van de ja, assistent van de directeur terechtkwam. Ja. Nou, en dat acht... is mij zeer goed bevallen. En daardoor kreeg je erg veel contacten wereldwijd. Ja, dus u had allebei een baan, u woonde daar drie jaar, u was helemaal gelukkig. En toen, wat gebeurde? Dat was 31 maart 2009. Ja, we kwamen net terug, eigenlijk, van een, uh, een kort verblijf in Nederland. Waar op de terugweg van de hoofdstad, waar het vliegveld ook is, naar onze woonplaats Sana. En we reden eigenlijk net buiten de bebouwde kom. En toen werden we op de hielen gezeten door een uh, andere landrover. Wat was het? Een pick-up. En uh, daar stond een man met een politiepet op. En die, die, die dreef ons eigenlijk de kant in. Met een kalashnikov Ja. En wie reed er? Wie zat er aan het stuur? Uh, Jij zat ik. aan het stuur. Ja. Uh, nou ja, goed. Die, uh, er, er kwam inderdaad zo'n uh, zo pick-up met... Uh, in de achterbak een iemand in uniform en een rood petje. Die zag eruit als een politieman. Maar ja, helemaal vertrouwen deed ik het ook niet. Uh, bovendien zaten daarvoor in wat uh, toch wel wat vage figuren. Ook met Kalashnikovs. Uh, ze dwongen me inderdaad te stoppen. Ja, ik heb nog even gedacht: van, zal ik uh, gas geven en wegwezen? Maar ja, als ze gaan schieten, dan weet je het ook niet. Dus ik ben toen maar uh, gestopt. En zijn u nogal tegen elkaar in de tussentijd? Nou, dat kan ik me niet herinneren. Maar... Dat... Nee. nee, het ging nee, al het zo snel. Ging dat heel uh, snel. ja, Dus ja. De, de auto werd aan de kant gezet en toen? We werden klem gereden. Ja, ja en, en ze, ze klommen eigenlijk al aan boord... Uh, voordat je echt goed en wel gestopt was. Ja, ze waren Ze snel zaten bij. al heel snel in de auto. En de eerste periode zaten we met z'n drie... of met z'n vieren naast elkaar, weet ik nog. Ja, en, dat was in de volgende auto. Ik werd uh, oh. eerst achterin gezet. Jij kreeg uh, wat van die... Uh, ja, die kleding niet... van hun aan. <laughs> werd verkleed. Uh, als man, overigens, dus niet met een lap over mijn gezicht, maar uh, ik, ik moest. Maar een... Wat voor kleding was dat? Ja, een, een zwart jasje aantrekken en ja, de, over je, je leren, telt ja, zo warm is. Een lap om. Ja, u werd eigenlijk vermomd. Ja, zo'n ja. beetje wel. Ja, nou We ja, het... vielen niet op onderweg ja. dan. Ja. Nou, het eerste stukje was het meest link voor ook. En toen waren die ontvoerders ook erg zenuwachtig, want het eerste stukje ging eigenlijk nog uh, over de openbare weg waar uh, Jan en allemaal uh, tegenkwam. Pas later, toen we zeg maar, meer in het, uh, uh, het, het afgelegen gebied kwamen, werden ze wat rustiger. En uh, nou ja, kon er kon ook overlegd worden van uh, hoe nu verder. En toen had u wel door, dit is gewoon een foute boel, ik word ontvoerd, of niet? Nou, dat nee. hadden we vrij snel nee. door, toch? Nou, ontvoerd niet, want wij zaten ons nog af te vragen of het een beroving was. Ja, nee, klopt. Ja. Of dat het een ontvoering zou zijn. En wanneer had u door, dit is toch echt een ontvoering? Uh, nou ja, okay. kijk, inderdaad, dat klopt. Uh, eerst was het uh, van, ja, is het een beroving, is het, uh, is het een ontvoering? Nou, toch wel vrij snel, want um, op een gegeven moment... Um, ze begon toch ook al vrij snel uit te leggen dat we inderdaad ontvoerd waren. En waarom? Nee, dat was pas aan het einde van de dag. Oké, okay, uh, goed. Maar u had het samen wel door, dat het mis was? Dat ja. het mis was, zeker, ja. En ja. waar werd u naartoe gebracht? Naar een dorpje. En daar werden wij, uh, ja... Verwelkomd zeg maar, er werd ons een slaapplaats aangewezen, er werd ons wat te eten aangeboden en te drinken. Maar verwelkomd, van, dat betekent ja, dat, het, dat het op een vriendelijke manier men, ging. Men was niet uh, onvriendelijk. Uh, je mocht niet weg, maar uh, ja, uh, ze, ze boden je de gelegenheid om gebruik te maken van het toilet. Er was geen stromend water, maar in ieder geval je kon daar uh, datgene doen wat nodig was. Uh, je kon je wassen. En er was een gelegenheid te slapen. Ja, want u heeft wat foto's meegenomen. Daar lopen we even langs. U moet even omschrijven wat u ziet. Ik zie hier een hele rij mensen. Wie zijn dit? Uh, nou ja, dit zijn, de, ja eigenlijk, dit zijn de mensen in het dorp. Er staan ook wat ontvoerders tussen. Maar wie... De mannen Precies... in het dorp. Vrouwen de mannen. willen niet op de foto. Ja, en de kinderen. Ja. Nou ja, hier sta ik zelf en dat ziet er toch allemaal uh, redelijk gemoedelijk uit, toch? Ja. <laughs> het is bijna een toeristisch kiekje, maar dat was het natuurlijk niet. Nee, dat nee, was het niet. Nee, het nee. is zo dat ze... Toen ik zei, uh, kunnen we foto's maken? Oh ja, en dan begonnen ze allemaal uh, naar die foto te gaan. Of in ieder geval uh, zich op te stellen voor de foto. Wat zien we hier? Ja, we kregen wat te drinken na een lange reis. En uh, nou ja, even bijkomen, zullen we maar zeggen. Um, U werd niet vastgebonden? Nee, zo, op, dat is, uh, er is geen sprake van geweest. Niet nee. in een cel gezet? N oh, nee. Nee, nee. nee, we werden als uh, gasten behandeld. En uh, nou ja, het is een, uh, wat we hebben meegemaakt. Uh, wat je noemt een klassieke uh, jemenitische ontvoering wat in feite uh, al een uh, oud gebruik is daar. En in principe word je als gast behandeld en als onderpand gebruikt... totdat uh, zeg maar, uh, uh, er een overeenkomst is bereikt en dan uh, kun je weer gaan. Ja, Wat wilden ze eigenlijk? Wist u dat? Wat was hun eis? Daar kwamen we geleidelijk aan achter. Zij wilden genoegdoening voor een, um, een, een stamlid dat gevangen genomen was. Welke stam was dit? Weet, welke mensen weet waren dit? Nog? Hoe ze ik weet die heet naam niet meer. Ja, die naam verdrongen natuurlijk, dat wil je nou, niet... Nee, nee, nee, maar, ik, dus ik dus het is ook een naam die niet zo erg makkelijk in je nee, geheugen Maar het was uh, gewoon het een, een stam ergens in de middel of nowhere... want ik zie enorme bergen, het lijkt wel maanlandschap. Ja. Dus uh, je ja. zat echt ergens in de middel of nowhere. Juist, ja. En, en zij, zij wilde wat. Zij wilde wat. Zij wilde hun, uh, hun stamgenoot weer terug. Of uh, als die gevangen... Hij, hij was gevangen gezet tijdens die vorige keer confrontatie... met de overheid, met de politie... Uh, is hij ook gewond geraakt. Zij wilden een goede medische verzorging voor hem... en een, een, uh, ja, een goed uh, rechtspraak. En dat had hij allebei niet gekregen. En als je daar in de gevangenis zit, is geen pretje. Ja, Dus dat was hun eis? Dat was hun eis. Ja, Werd dat u gelijk duidelijk gemaakt? Dat bleek eigenlijk bij uh, de eerste avond... toen wij geïnterviewd werden. Ge ja, ook. In ieder geval ja, de dacht de ik de eerste avond. dag. Toen, uh, toen werd mij pas goed duidelijk wat de eis was. Want dat verwoordde die mevrouw van... Uh, Um, Associated Press uh, naar mij toe. Ja, ja want, trok... maar, maar, maar u, u maakte een hele sprong. Ja, geïnterviewd. Hoe ging dat? Want u, u werd daar gevangen genomen, u werd vriendelijk uh, onthaald, u mocht wat drinken, u kreeg een slaapplaats. U, he, Gezen, dat, dat, ja. dat, dat werd allemaal goed geregeld. En toen, toen werd u geïnterviewd. Ja. S avonds, na het eten, werden we eigenlijk naar de gezamenlijke ruimte gehaald. En daar was een telefonisch bereik. En er werd ons een telefoon in handen geduwd. En daar had ik naar Associated Press en jij had een andere uh, persagentschap aan de telefoon. En toen uh, moesten wij vragen beantwoorden. Het was dus de ontvoerders te doen om publiciteit naar buiten toe kenbaar maken... dat er mensen gevangen gezet waren. En waarschijnlijk hadden die, die stamleden wel aangegeven wat er aan de hand was. En u heeft gewoon antwoord gegeven? Kijk, gewoon antwoord gegeven op de vragen die gesteld werden. Maar omdat dit een gewone telefoon was, kregen wij meteen ook de gelegenheid om te vragen... met die telefoon kunnen wij ook niet bellen naar onze familie. En dat heeft ze toen gedaan? Ja, natuurlijk. Want als uh, jouw bericht in de krant komt... of waar dan ook, de volgende dag... dan, dan staat je familie doodsangsten uit. En dat kun je ze toch niet aandoen? Ja, en wat zei u toen u belde? Weet u dat nog? Um... Wie had u aan de lijn? Uh, nou, eerst, mijn, uh, nee, eerst heb ik uh, naar het werk gebeld. En uh, toen heb ik eerst uh, uh, mijn counterpart in uh, Nederland gebeld. Zo van, ja jongen, het spijt me, dit is geen geintje, maar ik ben ontvoerd. <laughs> uh, nou ja, goed, oké. Okay, uh, uh, na enige tijd uh, had hij wel door dat het serieus was. En uh, ja, ja, goed, uh, dat is ter kennisgeving aangenomen. Wat ze daarna precies hebben gedaan, weet ik niet. Toen heb ik geloof ik mijn zus opgebeld. En U heeft net, geen kinderen? Wij hebben geen kinderen. Nee, nee, maar u heeft in ieder geval de familie aan de ja. telefoon gehad en gezegd: we maken het goed. Ja, ja. inderdaad. Ja, en, en, en dat was toen gedaan. Is er toen contact ook geweest met de ambassade? Mm, ik weet niet of, meer of dat dezelfde avond was, maar in ieder geval vrij snel hadden we ook uh, contact met de ambassade. En uh, ja, nou ja, daar is uh, in ieder geval doorgesproken uh, wat te doen. We hebben wel erop aangedrongen om vooral geen geweld te, te gebruiken. Want. Uh, uh, als er iets misgaat met dat soort ontvoeringen... en als de doden vallen, dan is het wel bij een gewelddadige ontzetting. Dus we hebben altijd uh, gevraagd, en nu was die ambassadeur het ook uh, mee eens... van uh, uh, we streven naar een geweldloze... Uh, afloop, uh, om daarmee het risico dat er iets gebeurt, uh, te minimaliseren. Ja, dat was de eerste avond. Hoe is die, da die dagen daarna, hoe is dat verder gegaan? Nou, de, de, av de, de dag erna liepen wij rond in datzelfde dorpje. Dat mocht, en mocht daar gewoon wij rondlopen? Wij mochten daar rondlopen, gewoon eens te kijken, foto's. Toen begon ik uh, uh, foto's te maken. En uh, de, vervolgens kwamen al die mensen in de rij staan op de foto. En... Uh, toen werd gezegd: hé hey, uh, jongens, we moeten weer uh, aan boord van een uh, van de auto, want we moeten nog verder. En toen bleek dat we nog een dag verder moesten reizen. Alle mannen die meegingen, met... nou, dat was hoeveel mensen? Ja, Als je twee een auto's. Pakt, vol... Dan uh, ja, twee auto's vol mensen. Met kalasjnikovs, met matrassen, met gasflessen, met etenswaren. Al die dingen die werden dus ingeladen en die gingen op weg. We zijn een dag aan het reizen geweest door een geweldig mooi landschap. Maar wel een ongelooflijk onherbergzaam landschap. Ja, dat, dat zie ik hier. Het lijkt inderdaad de maan wel, zei ik net, hè, voor ja. de uitzending. Ja. Echt Jemen. als je dat kent. Dit, wat zien we hier, die auto vol met, met mannen? Ja, U zat hier we, in toen? Nee, wij zaten we in zaten. een auto erachter. Okay. Uh, dit was een auto van hun. Uh, ja, wij zaten nog steeds in onze eigen auto. Ja. Zij het met een andere chauffeur. Ja, hier uh, kwamen ze wat vogels tegen. Daar begonnen ze ineens op te schieten. Dus. En dan zie je dat die Kalasnikovs geladen zijn, hè? En toen? Wat ja, dacht u? Nou ja, goed, ze zijn inderdaad geladen, want dat weet je dus niet. Maar, die maar... dingen hangen voor sier aan de schouder lijkt het altijd wel, maar... Um... Dat was dus niet zo. Nee. Nee. En, en, en heeft u nog overwogen om te vluchten? Nou, toen niet, maar later nog wel. Maar ja, op elk topje stond wel uh, iemand met een Kalashnikov... En... Dat leek een kansloze actie. Ja, en, zeker als je eh, niet weet waar je heen moet. Ja, je het ziet er het inderdaad heel onerwerkzaam uit. Daar, daar kun je helemaal niet weg natuurlijk. <lacht> dat had u natuurlijk snel door, dat ja. dat, dat, dat kansloos was. Nee, dat... Uh... Ja, ik, ik wil wel weer een sprong maken, maar dan, dan zijn je weer sprongen in de tijd. Maar de dag na ons eerste ontbijt in het volgende dorpje... liepen wij wat rond... En eh, toen werd ons het ontbijt nagebracht, nota bene. Maar dan zie je op elk topje inderdaad een mannelijke met of zitten. Ja, dan heeft en dan hoef je geen... het, het niet te proberen. Ja. Had u goed contact met de mensen die u vasthielden? Dat hadden we, ja. ja. De eerste ochtend, in het volgende dorpje weer. Um, maar we slaan nu wel weer een Fase ja, over. Ja, dat nee, we hebben niet. maar een half uur, dus okay, we kunnen niet nou, alles. Uh... In, in het volgende dorp waar we aankwamen... en dat was de bedoeling dat we daar ook vast zouden worden gehouden of ge bleven zitten. Uh, daar was een huisje speciaal voor ons ingericht. Daar konden we slapen. En um, ja, daar, uh, daar, daar liepen wij rond. Dus wat ik vertelde die eerste, uh, eerste ochtend, met ontbijt kwam, kwam ons nagebracht. En toen wij dat opgegeten hadden, toen heb ik de rommel teruggebracht naar een ruimte waarvan ik vermoedde dat het de keuken was. Nee, je er niet aan afwassen, hè? Um, <laughs> Ik ben naar binnen gegaan. En daar zaten allerlei vrouwen. En ik heb me voorgesteld, ik heb ze allemaal een hand gegeven. En op dat moment waren ze ineens zo vol, vol verrassing van... Hé, hey, zijn jullie die Italianen? Want ze hadden waarschijnlijk bedoeld, die, de, de groep die, die mensen wilde ontvoeren... een, een clubje uh, Italiaanse toeristen. Maar toen zagen ze twee mensen in een uh, auto zitten... die ook buitenlands oogden. En dat was natuurlijk veel handiger. Het ja. hebben ze ons genomen. Jeetje. Laten we nog heel even luisteren naar een fragment, uh, een videoboodschap die er van uh, u is uit die tijd. We can say that Jemen uh, heeft mooie nice mensen, het heeft een mooi landschap. Het uh, heeft veel zon, wind, zee. Uh, we didn't know deze mensen gehad, maar ze worden meer of less vrienden. Want mensen zijn vriendelijk. En dat is wat we hebben during all tijdens al de tijd dat we hier ja, Hoe is deze video tot stand gekomen? Er kwam op een goed moment uh, een journalist die deskundig of, uh, gespecialiseerd was in ontvoeringen, weet je nog? Van ja. Yemen Observer. Ik denk dat dit die man was. Ja, want u heeft het hier ook over. Hè? U, u, u, u maakt bijna reclame voor de ontvoerders. Hè? Zo enthousiast bent u bijna. Nou, ja. Of is het, is het met, nee. een, met een met uh, Nee, je hoofd opgenomen? dat niet. Dat niet. Maar je, je wilt weer, weer gauw terug naar huis, om het zo maar te zeggen. En uh, je kunt bij beter vriendjes blijven met die mensen dan. Ja, nou dat nou is... ja, goed, die Jemenieten hebben ook wel iets uh, ontwapend zullen we maar zeggen. En uh, ja, het is moeilijk om boos op ze te worden. En als je dan nog... Ja, je bent op dat moment ook blij dat je goed behandeld wordt. En uh, uh, ja, in wezen zijn er toch... Uh, het blijven vriendelijke mensen, ja. Uh. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice De Bruin. Vandaag praten we in twee dingen over ontvoeringen in Jemen. U weet het misschien, Judith Spiegel en haar man worden al bijna drie weken vermist. Journalisten, ook voor de NOS. En het bizarre is dat Judith Spiegel voor die NOS verslag deed van een, een andere ontvoering van een Oostenrijk. Laten we daar even naar luisteren. Dus laten we zeggen, gebruikelijke Jemenitische ontvoeringen. Dat waren tot ongeveer een jaar geleden vrij.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 Kijk, de meeste buitenlanders in Jemen werken of voor een ambassade of voor een internationale hulporganisatie. Nou, die worden vandaag de dag allemaal zwaar bewaakt. Die mogen niet lopen, laten staan, s'avonds laat. Nou, hij en ook ik bijvoorbeeld, wij doen dat gewoon wel. En daarmee ben je wel misschien een makkelijker target dan zeg iemand die bij de Verenigde Naties werkt. Ja, makkelijke targets, heeft helaas gelijk gekregen. Op dit moment is Judith Spiegel, zoals wij dat weten, zelf ontvoerd. Ik praat verder met Jan Hogendoorn en Helene Jansen. Die zijn in 2009 ook slachtoffer geworden van een ontvoering. Een beetje zoals Judith Spiegel omschrijft. Ja. Een bijna een gezellige aangelegenheid. Denkt u ook dat het nu anders is? Dat, er is, dat het nu op een andere manier gaat, zoals hij zegt in, in dit verslag? Dat kan ik niet zeggen. Ik weet niet, uh, wij zijn sinds 2009 niet meer in Jemen geweest. Dus je kent de situatie niet. Uh, ja, het, ja, het zou een suggestie zijn. Ja, dat weten dat we niet. Maar wat zij wel zegt, en, en daar ben ik wel benieuwd naar of u daar iets aan heeft gedaan. Ze zegt, ja, ik ga eigenlijk zonder beveiliging op straat. Hoe leefde u daar? Deed u dat ook? Zonder beveiliging, ja. Ja, wij, hadden, wij uh, we, we reden zelf auto en in het weekend gingen we lekker uh, zeg maar, ja. uh, op stap. En uh, ja, het gekke is, en dat is toch een beetje te, een paradox van die Arabische landen... wij hebben er ons uh, nooit bedreigd gevoeld. Uh, we zijn ook in Egypte ooit geweest, Oman, uh, Jordanië. En eigenlijk uh, hebben we dat altijd als hele ervaren, uh, uh, uh, hele uh, ervaren, uh, of relatief veilige landen ervaren. Er zijn natuurlijk een paar extreme risico's. Ja, want dit als, uh, land stond toch wel eens bekend, Jemen, als het land met veel ontvoeringen. Ja, in ja, dat een bepaald wel. gebied. Ja, en een een dat is het gebied, gebied ja. waar wij per se niet naartoe gingen. Nee, daar en voor de andere gebieden, god die, uh, die veiligheidseisen nee, Dus je dus hield er wel een beetje rekening Zeker, mee. Ja, ja. Je wist wel, van daar moet je niet zijn. Ja. Daar is het risico groter. En wij, wij namen dat risico niet. Ja. En, en um, hoe is het eigenlijk afgelopen? Want uh, bedoel, u heeft zo'n zo twee weken lang vastgezeten. We kunnen natuurlijk niet die hele twee weken bespreken. Nee. Wanneer was het duidelijk van er komt misschien een eind aan? Dat was... Twee weken later, hè? Zo, ja, zo bijna, bijna aan het einde van de periode. Dus twee dagen tevoren, zeg maar. Toen werd duidelijk dat er in onderhandeling uh, een, een doorbraak was uh, gecreëerd. En... Hoe werd dat u duidelijk? Werd u toen wel gemeld? Nou, ja... Er was nou, een groep Scheichs die voor onderhandeling kwam en die gingen weer weg. Dus die waren klaar met hun werk. Ja, en op een gegeven moment zeiden ze ook van uh, vanavond gaan we. Maar er gebeurde er weer niks. nou ja, uh, dus het leven... Uh, Ving weer aan als gewoon, zomaar zeggen. Tot op een gegeven moment de avond stonden ze ineens voor de deur. En ja. toen, uh, toen vertrokken we ook. Ja, hoe werd dat gezegd? Ja, er was een hoop herrie. En uh, eigenlijk... Uh, we lagen al op bed. We lagen op bed. En we dachten van nou ja, oké, okay, uh, daar gaan we weer. Maar uh, uiteindelijk uh, moesten we toch in de auto. En uh, werden we uh, in een uh, kolonne uh, vertrokken weer. Uh, richting, uh, nou ja. We wisten op dat moment niet precies of we nou echt bevrijd zouden worden of niet. Maar in ieder geval, we hebben een hele tijd door de wildernis gereden. Uiteindelijk kwamen we op het asfalt en daar hebben ze nog een feestje gevierd, zomaar zeggen, met z'n allen. Uh, uh, wat schapengeslacht en weet ik al niet meer. S'morgens vroeg. S'morgens vroeg. S'morgens vroeg. Tegen gelegenheid waarvan? Nou, waarschijnlijk van de overwinning, van, uh, dat ze hun zin hebben gekregen. Ik weet ja, ja, maar, dan, uh, heeft u daar nog iets over gehoord, wat ze dan uiteindelijk binnen hebben gehaald. Nee, dat weten we niet, nee, nee, nee. Nee, en, nee. en toen uiteindelijk u, u, de, de, de schapengeslacht, u reed verder en waar werd u toen nee, afgeleid? Nee, nee, ik reed bij, nee. Uh, we hadden nog steeds uh, een, uh, een van de ontvoerders die uh, reed... en we zijn tot aan het gouverne uh, uh, gebracht... En daar was een uh, hele grote happening met al die sheiks. En uh, ja, daar Feestelijk zijn ze overgedragen. Onthou, ja, een ja. grote persconferentie. En daar was uh, ja, de ambassade was vertegenwoordigd. De Nederlandse de ambassade. Ja, de Nederlandse ambassade. Ja, het, de, minister uh, de minister van Water. De minister van Water, was er, ja, ja, ja, uiteraard. Uh, en um, ja, daar, daar waren het uh, officiële gebeurtenissen. En na de hand gingen wij mee naar de residentie van de ambassadeur toen alle pers weg was. Toen konden we met elkaar de overwinning vieren... dat wij weer bevrijd waren. En, uh... ja, en, en, en, en voelde... Ik bedoel, op een gegeven moment had u door dat u inderdaad... dat het einde in zicht was. Uh, uh, hoe opgelucht was u eigenlijk op dat moment? Nou, het einde leek in zicht. Maar elke keer als ik dan vroeg... wanneer mogen we naar huis? Ja, boekra inshallah. Dus dat is morgen, als God het wil. Maar... Dat betekent ook wel zo van, nou ja, dat zien we nog wel. En werd u niet vreselijk boos ook af en toe, omdat het allemaal ja, zo onduidelijk natuurlijk was? natuurlijk, maar je bent wel gevangen, je bent afhankelijk... en alle mannen hebben een Kalashnikov. En niet iedereen is even verstandig. Nee. En, en zijn er dan periodes geweest dat u ontzettend bang was? Nee. Niet ontzettend. Nee. Wees bang dan. Nou, op het laatst... helikopter, ja. ja. helikopter? Ja, op een gegeven moment, uh, dat was al een beetje aan het eind... toen uh, kwam er uh, een helikopter over... En toen zag je echt uh, de nervositeit in het dorpje toenemen. Uh, want ja, we, we dachten ook van we gaan, we worden er toch niet ontzet hopelijk. Want uh, uh, uh, maar goed, het ding ging nu weg op een gegeven moment. En, maar toen was uh, u wel bang? Ja, toen uh, bekroop ons wel even het gevoel van uh, wat gaat er nu gebeuren. Ja, Nu moeten we even uh, op onze aquifix zijn. Ja. ja, want je... Je weet, die is uh, verstandig, daar is mee te praten. Maar die andere man, die is een beetje um, niet zo verstandig. Uh, laat ik het zeggen, een beetje gek. En die heeft ook een Kalashnikov. Als die in paniek raakt, wat doet die? Ja. En die en angst is er dan die, wel. Die mensen ja. heb je en um, ja, je weet het niet. Nee. Ja, kijk, als je maar... instabiel wordt in zo'n gemeenschap, dan. Uh, ja, dan uh dan kan de hel losbreken. Dus ja. dat, dat moet je ook zien te voorkomen. En hoe bent u uiteindelijk opgevangen? Toen, ik bedoel, die persconferentie was er, de ambassade was er, er was een soort debriefing. En hoe ging het toen verder? Bent u, bent u toen gelijk naar Nederland gebracht? Nee. We zijn twee dagen te gast geweest op de residentie bij de, bij de ambassadeur. En vervolgens uh, zijn wij weer teruggegaan naar Thijs, naar onze stad want wij waren bezig met het laatste deel van, uh, van onze missie, dat was de, de verhuizing. Ja, U had niet zoiets, ik wil hier onmiddellijk weg nee. en, en terug naar Nederland. Nee, ik wilde nog, we wilden nog terugrijden met onze eigen auto, maar dat werd verboden. Dus ja. uh, toen zijn we maar uh, vliegend naar onze woonplaats gegaan in, in Jemen. Ja. Ja, en ja, inderdaad, daar hebben we uh, de zaken afgerond... en zijn uiteindelijk uh, volgens plan uh, weer teruggegaan naar Nederland. Ja, wat mij opvalt aan uw verhaal, u kunt het heel gedetailleerd vertellen... soms is het moeilijk om de dingen weer voor de geest uh -huh. te halen. Dat snap ik ook heel goed, want is inmiddels ook wel jaren geleden. Maar u praat er ook eigenlijk een beetje, uh, en dat bedoel ik niet negatief... maar bijna laconiek over. Ja, maar weet u, wij waren al drie jaar bekend met, met Jemenieten. Wij wisten eigenlijk... Uh, hoe vriendelijk de mensen doorgaans zijn. En ook over dit fenomeen, klassieke ontvoering. De mensen die echt doodsangst hebben uitgestaan, dat was onze familie. En dat was vreselijk, want je wist niet hoe je ja, de familie gerust kon stellen. Nou, u wist en... gewoon door wie u werd vastgehouden en u had daar vertrouwen in bijna. Ja, nou, er nou, moet er ook nog bij zeggen, van, um, ooit heb ik met TNO gewerkt... en daar hadden we ook een, je een project in Jemus. Ja, uh, een aantal van mijn collega's zijn toen ook ontvoerd... Dus we kenden de verhalen ook. En trouwens, die hebben het wat minder goed gehad dan wij. Want die, zij zijn zes weken ontvoerd, werden ook verdurend verplaatst. En weet ik allemaal niet meer. Dus ja, het was allemaal niet echt uh, vreemd. En uh, ja. Ja, nee. Dus ook, ook overwegend, toch niet bedreigend. En ja, dan. dan, dan en dan, je... dan, dan is het ook niet zo dat u nu nog geregeld s'nachts nee. zwetend wakker nee, wordt. Nee. Helemaal niet? Nee. Nee, nee, u heeft nee. er eigenlijk wat dat betreft niks aan overgehouden? Om zo te zeggen. Nee hoor. Nee. Misschien uh, dat het voor, voor de familie toch moeilijker geweest is. En daarom ben ik eigenlijk ook verschrikkelijk blij... hoe die geholpen en opgevangen zijn... door de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. En bent u zelf ooit nog terug geweest naar Jemen? Nog niet. Hey, maar u zou zo weer gaan? Ja. ja. Toch wel. Ja. Ja. Nou, mag ik u danken voor, uh, voor dit bijzondere verhaal. Wat u heeft willen vertellen bij Twee Dingen van Max. Jan Hogendoorn en Helen Jansen. In 2009 in Jemen twee weken lang ontvoerd geweest. En we praten met hem om op dit moment Judith Spiegel. En haar man al bijna drie weken zijn vermist. En laten we hopen dat we snel horen hoe het hen vergaat. Goed, voor meer informatie ga naar de website tweedingen.nl. En zometeen op deze zender BNN Today Willemijn. Hi, goedenavond. Onder andere met Stijn Hustings. Een verslaggever van onder andere het AD... die een week lang in Guantanamo Bay in de gevangenis was. Uh, hoe hem dat is vergaan, dat was vrij indrukwekkend. kan ik je melden. hoor je zo meteen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is inmiddels half negen. Jan van der Putten zit hier met het NOS-journaal. Ja, een van de twee mensen die gisteren gewond raakten bij een aanvaring bij Grau is overleden. Hun jacht kwam op het prinses Margrietkanaal kanaal in aanvaring met een binnenvaartschip. En hoe dat ongeluk bij Grauw kon gebeuren, wordt nog onderzocht. President Obama heeft vanuit het regeringsvliegtuig, de Air Force One, gebeld met de homostellen... die vandaag een historische overwinning behaalden voor het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Dat hof oordeelde dat getrouwde homo's dezelfde rechten hebben als getrouwde hetero's. Bij Raamsdonk zijn door onbekende oorzaak zeker duizend vissen doodgegaan. Ze dreven in een kanaal en in een sloot. Het waterschap Brabantse Delta heeft voor de zekerheid de gemalen stilgezet en is een onderzoek begonnen. En de landbouwsubsidies in de Europese Unie gaan omlaag. Vanaf volgend jaar krijgen boeren een vast bedrag per hectare. En de quota voor bijvoorbeeld melk verdwijnen. Voor Nederland betekent dat dat boeren jaarlijks geen 830 miljoen euro EU-subsidie krijgen... maar bijna 100 miljoen minder. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. AD-journalist Stijn Hustings die was een week lang in guantanamo Bay, de omstreden terreurgevangenis van de VS. Hij geeft na negenen een kijkje achter de schermen. En in de Tweede Kamer is de hele dag stevig gedebatteerd over die 6 miljard extra bezuinigingen. Duidelijk werd in ieder geval dat het kabinet nog niet precies weet... eigenlijk helemaal niet weet waarop bezuinigd gaat worden. Zometeen meer van Frits Wester. Meekijken kan op de webcam radio1.nl. Um, en dan uh, zie je mij en dan zie je Robert Meder. Goedemorgen, Een vrolijk gestreept truitje. Ja, ik denk ja. doe eens wat vrolijk gestreept aan ja. vandaag. Nou, dat is gelukt. Eigenlijk... Een bretonstreepje zou Zo. ik zeggen. Ja, wat jij wil. <laughs> ik ja, heb het wel wit. <laughs> Morgen uh, iets heel anders. Morgen gaat de nieuwe Hollywood productie. Now You See Me in première. Een film over een stel illusionisten die een bank leeg roven en in die film een heleboel uh, trucs te zien, uh, spectaculaire trucs. En wie kan er nou beter, dachten wij, een recensie geven... dan onze eigen meesterillusionist Hans Klok. Zometeen vertelt hij wat hij van de film en van de trucs vond. Uh, je kan mee twitteren, uiteraard, hashtag BNN Today. Ja, geen leuk vandaag. Ja, dat is even wennen. Nou, die stoel is wel angstig leeg. Ja, ja. Ik, ik, ik ben een beetje onthand. Ik snap ook niet waarom hij een dag vrij moet hebben. Nee, <coughs> Hij idiotic. vindt zijn werk toch leuk? Hij werkt maar zes dagen per week. Ja, daarom. Ja, Goed, uh, de sport van vandaag. De All England Club was vandaag uh, vooral All Injured Club. Zo leek het wel. Uh, op Wimbledon moest de ene naar de andere tennisser opgeven met een blessure. En Mark Brassen heeft het allemaal gevolgd. Die viel ook bijna, maar dan van zijn stoel, denk ik, Mark. Wat je, wat je allemaal hebt zien gebeuren. Ja. De, noes, noes, de, ja, zet ze eens op een rijtje. Ja, nou, hoe hebben ze ja in een stunde? Uh, ja, nou, sowieso drie, drie spelers kwamen er sowieso niet eens in actie. Die, uh, die gaven een walk-over. Uh, Marine Silic was daarbij. Uh, Steve Darcy, die in de eerste ronde won van Nadal. En ook uh, Victoria Azarenka, toch een grote naam in het vrouwentoernooi. Die, uh, nou, die begonnen niet eens, dus die uh, gaven op. Uh, die liggen er sowieso uit. Hm. Kregen we uh, Wozniacki, toch ook een speelster van naam uit de, de top 10. Nou, raakte geblesseerd aan haar enkel. Uh, klapte door haar enkel heen, moest ingetaped worden. Maar Floor eigenlijk kansloos in twee sets. John Isner. Eh, twee games gespeeld. 1-1. Eh, blessure Opgave. Stepanek stond op de baan. Opgave. En eh, de grootste naam eh, bij de mannen op het centercourt. Eh, Joe Wilfried Tsonga. knieblessure Behandeling op de baan. Eh, moesten na drie sets eh, de strijd eh, staken. En eh, tegen Goelbis. Dus ja, dat eh, was het wel zo'n beetje. Maria Sharapova hebben we nog gezien. Want ja, die raakte dan weliswaar niet geblesseerd. Ging wel drie keer onder eruit op de baan. Die stond op dezelfde baan waar Wozniacki eh, door haar enkel ging. Dus of er iets met die baan was, eh, ja, ik weet het niet. Sharapova vond van wel. Nee. Ze kon hem gelukkig uitspelen. Wel met een blessurebehandeling onder meer. Maar eh, ging er af in twee sets tegen Larger de Brito. Dus het vrouwentoernooi verliest vandaag Asarenka. En eh, verliest ook eh, Maria Sharapova. En daarbij ook nog eh, Ivanovic als, en, en, en, en Wozniacki. Dus het was eh, ja, wicked eh, Wednesday wordt er hier gesproken. Wild Wednesday, het is maar hoe je het noemen wil. En het is nog lang niet afgelopen, want nu op het Akkoord. Uh, niet weliswaar geen blessures, maar daar staat Roger Federer. En die staat 2-1 in sets achter tegen de Oekraïner Sergej Stakovsky. <laughs> dus er gebeurt van alles hier. En uh, ja, het, het is zo'n dag. Uh, ja, het hebben we eens vaker gezegd. Het is zo'n dag. Maar ja, dit, dit, dit, dit is er echt eentje. Ja. Oh. Zie jij een verband tussen al die blessures? Nou, het is, het is, het is lastig. Kijk, um, Azarenka en Darcy en Silic, die niet eens aan hun partij begonnen zijn... dat wil dus zeggen dat ze een blessure hebben uit een, uit een vorige partij. Darcy heeft ook gezegd, ja, ik, ik, ik liep mijn, mijn de schouderblessure, die heb ik opgelopen in de partij tegen Nadal. Uh, Silic, Knie, ja, Asarenka uitgegleden een ronde eerder al. Um, kijk, Gras is natuurlijk een heel erg moeilijke ondergrond. Dat hebben we ja. bijvoorbeeld bij Sharapova ging drie keer onderuit. Maar haar tegenstandster, de iets kleinere, bewegelijkere, lager de Brito uit Portugal... ja, die had er weer veel minder last van. Dus uh, ik denk dat het nu, het, het is altijd wel dat er blessures zijn. Alleen het valt nu allemaal, uh, komt het allemaal samen. Plus die, plus die drie walk-overs er nog bij, uh, plus... Dat het grote namen zijn. Dat het nu ook Tsonga bijvoorbeeld gebeurt. Ja, en, en het, ja, de banen zijn misschien ietsje anders. Dat is, dat, dat is moeilijk. Het is hier kurkdroog. Dus, dus, dus geen vochtige dag of zo waardoor de banen glad worden. Dat niet. Zijn, ze, zijn, ze zijn droog. Dus ja, waar het door komt. Het, is, het, het blijft gissen voorlopig. Ja. Oké, okay, nog even tussenstandje verder. Uh, Federer 1-1 in de vierde set heeft het uh, lastig om met uh, Stakowski. goede grasspeler, uh, heel aanvallend. Surf en volley die jongen. En, uh, ja, het is alleen de vraag of hij, ja, als hij zo meteen door gaat krijgen... dat hij misschien wel kan gaan winnen van Federer. Ja. Of hij het dan nog af kan maken. Of hij dan nog zo kan tennissen zoals hij nu tennist. Dat is, uh, dat is de vraag. Maar vooralsnog uh, speelt hij uh, geweldig. Federer niet. Federer op andere schoenen. Hè. Uh, mocht niet meer op zijn oude schoenen spelen. Want die waren niet wit. Er zat een oranje zool onder. Ja. Hebben ze ingegrepen de, de, de, ja. de club hier. Ja. Nee, dan mag je Federer zijn en dan mag je zeven keer gewonnen. Hebben hier, dat maakt helemaal niks uit. Uh, het moet gewoon wit zijn. En een ja. oranje zal, dat pikken ze hier niet. Dus, uh, nou ja, goed, hij heeft, het, hij heeft het lastig. Ja, goed. Maar je moet ergens een grens trekken natuurlijk. Dat weet hij toch van tevoren? Ja, dat is ook zo. Misschien heeft hij de gedacht dat de zool er misschien wel buiten viel. En, ja. en kijk, als je die schoen de voet op de grond zet, dan is die schoen <lacht> natuurlijk gewoon wit. Alleen, nee. ja, op het moment dat hij zijn voeten optilt... en dat gebeurt ja. nog wel eens, en daar zijn er foto's van, is het oranje. Hij wordt overigens nu gebroken, Roger Federer. En dat betekent dat Stakowski naar een 2-1-voorsprong gaat... en zometeen gaat serveren voor 3-1. Dus hij heeft niet alleen problemen met zijn schoenen, maar ook met zijn tegenstander Ja, hij wordt figuurlijk gebroken, hè. In het kader van al die blessures dat we niet ja, denken ja, dat er wat er ja, nu weer aan de hand is. Ja. Goed. Uh, dankjewel, Mark. Uh, mocht hij uh, het nog moeilijker krijgen dan horen we dat uh, vanzelfsprekend uh, Sowieso, hier bij uh, BNN ja. Ja. de KVB gaat akkoord met het plan van FC Twente om Michel Janssen te benoemen als uh, tot, uh, hoofdtrainer met Alfred Schreuder als een van zijn assistenten die opzet voldoet aan de eisen van de licentiecommissie Schreuren was de afgelopen seizoen na het vertrek van Steve McLaren een tijdje eindverantwoordelijke, maar hij heeft nog niet de juiste papieren. Maar zo is het ook geregeld. En Zinedine Zidane gaat bij Real Madrid aan de slag als assistenttrainer. 41 jaar is die inmiddels, de Frans Oud-International. Hij kwam zelf vijf seizoenen uit voor de Koninklijke... en bij Juventus speelde hij onder Carlo Ancelotti... en dat is de nieuwe trainer van Real. Zidane won in 2002 de Champions League met Real... en veroveren een jaar later... Met de club de Spaanse landstitel. En dan Feyenoord. Dat is begonnen aan de voorbereiding op het komende seizoen. En zoals altijd onder heel veel belangstelling. De supporters zagen vooral veel spelers niet. Net als trainer <tiedacht> Ronald Koeman. Die jongens bij het Nederlands Elftal, die beginnen maandag. de jongens van Jong Ranje die naar Israël EK waren. Beginnen 8 juli. Uh, onder 19 zitten ook vijf spelers bij van, uh, van onze A-selectie. Die, uh, die gaan in juli nog een toernooi spelen. Ja, dus... Uh, dat is puzzelen, omdat je ook niet te snel uh, je, je, je selectiespelers uh, te lang in je oefenwedstrijden wil gebruiken. Dus ja, het zal meten en, en, en passen moeten worden om, om iedereen uh, zo fit mogelijk aan de start te krijgen. Dat was Ronald Koeman. Goed, ik meld mij om tien uur, mensen, ik niet voortijdig door een blessure worden uitgeschakeld. Uh, gewoon <laughs> weer over Radio 1, met de NOS Langs de lijn. Pas op voor je stuitje. Ja, zeker doen. Allemaal het gisteren over namelijk. Oh. Zometeen Frits Wester, maar eerst Kevin de Graw, Best I Ever Had.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 their phones, they groom the coastline here, it's silent disappear, and maybe once a year, I think they'll clean my car.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 Dit is de allernieuwste van Kevin de Graw en daarin zingt hij dat hij zo ontzettend verlangt naar vroeger naar zijn toenmalige vriendin, maar ook zouden er toen minder hipsters rondlopen. En dan denk je nou die man is in de 60? nee, die is gewoon 36, dus maar goed. Dat is haar mening. Best I ever had. Radio 1 today. Vandaag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de bezuinigingen die zijn aangekondigd. Er moet volgend jaar 6 miljard extra bezuinigd worden op de begroting. Politiek verslaggever van RTL, uh, Frits Wester. Goedenavond. Goeie Nou, het was nou niet alsof je van je stoel viel van de spanning vandaag, helaas. Nee, maar dat was niet de verwachting. Uh, want dat was een beetje de inzet van het kabinet. Want, uh, we sturen wel een bediefd naar de Kamer, maar we gaan dat niet heel gedetailleerd doen allemaal. en dat nee. uh, Tot, de, tot de teleurstelling weer van uh, de oppositiepartijen. Maar uh, die wilden er niet echt een groot debat van maken. Nee, nee, nee. En er is ook oh ja, eigenlijk maar, maar weinig uh, concreet bekend geworden. Eigenlijk helemaal niks over waar die 6 miljard nou vandaan gaan komen. Nee, die moeten nog bij elkaar gehakt worden, nou de dingen zijn natuurlijk wel bekend, die zaten al in dat pakket wat destijds uh, op tafel lag en toen na nou, het sociale akkoord weer op tafel ging en in de waar ging en toen eruit moest. En zoals de nullijn 1 uh, voor ambtenaren, nou dat soort dingen gaan straks allemaal waarschijnlijk, uh, met, nou, heel, ja. heel waarschijnlijk gewoon gebeuren. Uh, in de wandelgang uh, ja, zo, zoomen er ook weer andere dingen als een inkomensafhankelijke kinderbijslag, dat moet er weer in dat nieuwe extra pakketje komen. Ja. Dus uh, het is niet helemaal schimmig wat er gaat gebeuren. En, uh, maar de politiepartijen wilden er eigenlijk niks over zeggen. Alleen een aantal dingen die ze niet wilden. Zoals uh, Samsung 5, nou we het bezuinigen op bijvoorbeeld uitkering, uitkeringen. Of het ontkoppelen van uitkeringen in relatie tot de lonen. Ja. Frits, even over wat er nu gaat gebeuren. Want uh, uh, ja, Rutte moet steun vinden in de Eerste Kamer. Hij is natuurlijk aan het praten her en der. Uh, morgen weer verder, geloof ik, met D66 en GroenLinks. Ja. Uh, ik hoorde jou zeggen in het RTL-nieuws. Van ja, Rutte doet wel heel hoopvol over die gesprekken. Maar ik verwacht er eigenlijk niet zo heel veel van. Nee, eigenlijk helemaal niks. Uh, de de, de gesprekken met D66 en GroenLinks die gaan dan vooral over uh, onderwijs. Over kindgebonden regelingen. Dan moet je denken aan. Uh, Kinderbijslag, uh, dingen rondom uh, uh, de, de, de, de, de opvang van kinderen na school, voorschool, dat soort dingen allemaal waar hmm. mensen dan geld voor kunnen krijgen. Maar, uh, en wellicht over dat bredere pakket, maar da daar wordt het op een gegeven moment uit uh, ja. over. Uh, 66 en GroenLinks, die zijn we zo verdeeld over wat moet, moet er gaan gebeuren qua hervormingen of bezuinigingen. Dus dat, dat, daar komt niet echt één pakket uit. Dus je moet nee. echt lekker like, zelf uitzoeken en dan maar kijken in de Eerste Kamer of een uh, daar, uh, steun wil geven, meerdere partijen steun wil geven, ja. dan wel omgekeerd dat ze het aandurven van de op begroting. grote recessie Maar het komt er dus op neer dat, het, nou ja, voor, de, voor het zomerreces uh, gaan we in ieder geval er niks meer van horen, denk ik. Dus dat, dat wordt dan met Prinsjesdag. Ja, anders is het voornemen van het kabinet, die uh, verwijst alles naar eind augustus, dan willen uh, we dus die besluiten nemen. En dan, uh, ja, dan horen wij uh, uiteindelijk die plannen op Prinsjesdag. Dat kan ook al wel een beetje eerder, want dat lekt als wat uit. Uh, hm. Maar uh, ja, dat, dat is wel een beetje de opzettende bedoeling van het kabinet. Ja, punt, denk ik. Of, uh, ja. of zijn er nog uh, meer belangwekkende dingen oh. uit het debat waarvan je denkt, nou, dat moet ik nog even kwijt. Ja, waar ik zelf wel een beetje benieuwd naar ben, is omdat je wat nu wel aan ziet komen. Dat heel veel dingen, uh, dus weer de belastingen gaan omhoog. Uh, als dat doorgaat met die kinderbijslag, die uh, inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Ja, dan ga je toch weer nivelleren. De inkomensverschillen hm. kleiner maken. En, dat is iets wat de Tijverhuis graag wil. Dat is een keuze, want die wil graag de, de, de last van deze crisis ja. neerleggen bij de midden- en hogere inkomsten. Maar ja, de VVD maar niet me natuurlijk. Met de VVD hebben we dat eerder meegemaakt, uh, toen geen akkoord en klaar was. Dan brachten we een opstand uit in die partij. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of de VVD daarmee akkoord gaat. Uiteindelijk, of dan toch gekeken kijken wat gaat onze achterban doen. Dus uh, ze dezelfde fout in hun ogen dan voor hun eigen achterban nog een keer gaan maken. Dus dat is waar jij de komende tijd vooral op gaat letten. Dus dat blijft spannend, zeker. Goed. Frits Wester, dankjewel. je ja, wie is de machtigste beroemdheid van de wereld? Dat hoor je na negenen van misschien wel Nederlands minst machtige beroemdheid, Peer Massini. Die, als, je, als het goed is, je nog kent van. Nog zo gezegd, geen bommetje! Dat dus na negenen. Kom in close. Because the more you think you see. teleported bank in Paris. One, two. Three. Hij klinkt lekker vet. De trailer van Now You See Me. Een film over vier illusionisten die een bank leeg over en ermee wegkomen. De ultieme truc, zou, uh, truc, zou je kunnen zeggen. Nou, morgen gaat hij in première. En wie anders dan onze eigen koning van Illusies. Hans Klok kan ons daar meer over vertellen. Hans goedenavond. Ja, goedenavond Willem. Hey, je, hebt, je hebt de film voor een gedeelte kunnen zien. Um, het is ja. natuurlijk een, een Hollywood-productie. En uh, ja, god, uh, film is per definitie nep. Um, ja. uh, kan je toch zeggen, en, je, en dan vooral natuurlijk door de ogen van jou als illusionist... is hij geloofwaardig met al die trucs erin? Nou, hij is zeker geloofwaardig, omdat uh, bijna alle trucs uh, uit te voeren zijn... Um, er komen zelfs trucs voor uh, uit mijn repertoire, uh, oh, ja? af en toe wel met een twist, uh, Dat is wel erg leuk. En het hele verhaal is natuurlijk een beetje Ocean's Eleven-achtig, uh, een beetje een Robin Hood, hè? geld stelen, dat aan de mensen geven. Ja. En, ja, ik denk dat het überhaupt een hele goede promotie is voor, voor de illusionisten vandaag de dag. Ja, want ze, gaan de, ze, ze treden op in Las Vegas, die vier illusionisten, en dan ja. uh, nou ja, door een truc beroven ze een bank in Parijs, geloof ik. Ja. Uh, ja En dat, dat geld halen ze dan door middel van uh, teleporting naar, naar Las Vegas... en delen ze dan uit aan het publiek. Dat is de grote de truc. Uh, maar ik ja. ben even benieuwd naar welke trucs van jou zitten erin dan? Nou, ik, ik, ik doe natuurlijk in mijn show uh, is een ode aan Houdini. Uh, ja. Doe ik bijvoorbeeld de onderwaterontsnapping. Daar, die doe ik ook weer met een twist, met een verrassend einde. Zij doen, een, een meisje gaat in het water en ze probeert dus te ontsnappen. Dat lijkt dan te mislukken. Als ze niet ontsnapt binnen een minuut, dan hangt er een bak met, uh, uh, waar ook water in zit, met piranha's boven haar. En dan stort, uh, storten die piranha's, zeg maar, in het water waar zij zich dan nog geboeid in begeeft. En dan zou ze natuurlijk het leven laten. En dat gebeurt ook. Dus ze komt niet los. Die piranha's vallen in dat water. Die eten haar op. Dat zie je ook echt gebeuren. Je ziet een is allemaal bloed en bubbels. En dan al dat publiek gillen. En dan ineens is het aquarium leeg. Zwemmen alleen nog die piranha's daar. En staat ze tussen het publiek. Nou, ik vind het op zich een hele leuk bedachte truc. Het is ook vaak zo dat mensen die geen goochel illusionist zijn. De leukste trucs bedenken. En dat wij alleen de oplossingen bedenken. En ze hebben het wel zo gemaakt, de film. Dus dat het ook nog een soort van uit te voeren zou zijn. Nou zie ja. ik mezelf niet uh, in mijn badkamer 500 piranha's houden. <lacht> maar het zou uitvoerbaar zijn. Ja, en dat ja. vind ik het leuke ervan. En ja, het is ook niet zo heel raar, denk ik. Want dat jij het, uh, Nee, want dat betreft een uh, goede filmvind, want David Copperfield, uh, ons alle bekend, die, die heeft ja. eraan meegeschreven, hè? Ja, nou ja, het is, het is gewoon een hele goede film en een goede promotie, wat ik al zei. Magic is op dit moment hot. Hè. Een paar jaar geleden had je films zoals The Prestige en The Illusionist. Ja. Er is nog een Hollywood film onderweg die het thema magie heeft. Dus wat dat betreft zit ik goed. Um, maar wat ik ze doen bijvoorbeeld ook een kaarttruc. Die heb ik zelf ooit eens op tv gedaan. Dat iedereen, dus ook elke kijker op televisie, heeft die kaart gezien. Die, iedereen houdt dezelfde kaart in gedachten. Ja. Dat is gewoon puur het manipuleren met iemand zijn gedachten. En dat gebeurt dan in die film alleen dan overtreffende trap, dat uiteindelijk zegt hij, denk aan die kaart, en dan verschijnt er op een flatgebouw, gaan er zoveel lichtjes uit, en dan zie je harte acht. Uh, ja, dat is natuurlijk dan alleen maar spektakel. Maar de truc is hetzelfde. Dus uh, ja, ik kon het wel waarderen. Nou Worden ook um, uh, sommige trucs echt helemaal uitgelegd, begrijp ik. Um, ik kan me voorstellen dat jij als illusionist denkt, nou, je moet dat nou? Nou, het leuke is, de dingen die ze uitleggen, zijn, hebben ze eerst zelf bedacht. Dus dan vind ik het niet zo... Ze gaan geen klassiekers uitleggen. op zijn zijn geen echte trucs. Trucs okay. die ze zelf bedacht hebben. En ze laten wel een heel leuk een kijkje in de keuken geven. Ook over misdirection. Dus het afleiden uh, van de mensen. Ik denk dat het alleen maar de, ja, de belangstelling wekt van het publiek... om een keer naar een echte illusionist te gaan ja, ja. En Wat ik ook een grappig um, element eraan vind... er zit iemand in, volgens mij is dat Morgan Freeman... die speelt de rol van uh, de ontmaskeraar. Um, hmm. die, die gaat achter hun aan, dat is zijn beroep geloof ik... om illusionisten te ontmaskeren. Om, om te <laughs> ja. laten zien hoe het echt zit. Bestaan dat soort mensen, weet je dat? Nou, in het verleden heel erg veel. Uh, ja, weer terugkomen op Houdini natuurlijk, mijn grote voorbeeld. Ja. Uh, hij uh, was ook altijd bezig aan het ontmaskeren. Uh, en daardoor schakelde ze eigenlijk hun tegenstanders uit. Tegenwoordig zijn we wat sportiever en moet iedereen gewoon lekker zijn eigen ding doen. Um, ik ben wel, uh, sta wel vooraan als mensen gaan zeggen dat het boven natuurlijk is en dan zeggen, joh, doe even normaal, daar hou ik dus niet zo van. Uh, dat deed hoe die niet trouwens ook. Uh, maar het is niet zoals een collega een goede truc doet, dat ik die ga proberen te ontmaskeren ten meerdere gloei van hemzelf. En het nee, komt nee. zelfs ook wel eens voor dat ik het zelf niet weet en dat vind ik ook <lacht> nog wel weer het allerleukste. Is het een film die ook, uh, ja, wat ik namelijk in het begin zei, dat vind ik een beetje raar aan. Ik bedoel, ja, film is... Per definitie nep, dus, dus je kan. Ik bedoel, je kan je kan elke truc laten zien ja. die je wil in film. Ja, dan precies. Het is een beetje, een beetje raar, toch? Ja, dat, dat is natuurlijk, ik bedoel, uh, uh, film is begonnen in, uh, in de goochelkunst. Hè, de, uh, Magique Lanterne, hoe heette dat ook? <laughs> in ieder geval, de, was die Franse, uh, da, daar gaat de film Hugo over, de Franse ja. goochelaar. Uh, Georges Milan, die dan uh, op een gegeven moment stopt met optreden als illusionist, maar ze gaat toeleggen op films. Want ineens konden ze een vrouw op uh, filmen en dan uh, stopten ze de camera en dan moesten ze eventjes opzij stappen. En dan gingen ze weer verder met filmen, was ineens verdwenen. Hij dacht, ja, ja. dat is veel makkelijker dan al die ingewikkelde trucs. En toen dachten ze ook dat de film alleen tijdelijk gebruikt zou worden in de goochelkurs. Nou ja, wij weten tegenwoordig dat de film natuurlijk veel populairder is geworden dan het variété in het circus. Ja. Um, maar het, het, het, is, ja, het, het is een gegeven. In, in, alles in film is illusie. En daarom vind ik het wel leuk dat de dingen die ze doen nog een soort van te verklaren zijn. Ja. Um, waardoor het zijn geloofwaardigheid houdt. Een beetje Ocean Eleven meet the prestige, begrijp ik. Precies, is it, ja. Is het. Hans Klok, dankjewel. En voor de liefhebbers, we mogen vier kaartjes weggeven van Nayousimi. Um, lieve luisteraar, ga even snel naar onze Facebook. Facebook.com slash En win die kaartjes. En wie weet zit je daar met Hans Klok. Want die heeft hem nog niet helemaal gezien, maar wel voor een groot gedeelte. Hans, dankjewel. Succes met je show. Ja, dankjewel. the ground, but what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one Hennigan, wat what I'll do. Eventjes naar Mark Brasser naar Wimbledon. Oh, oh, oh. Oh. Het is spannend. Ja. Oh, Roger Federer, die uh, onthoofde zijn tegenstander bijna. Die uh, Sergi Stakowski, die stond aan het net. Federer, die nam een bal in één. Stakowski, die moest echt wegduiken als hij die bal uh, voor zijn hoofd had gekregen. Daar leek het, uh, daar leek het behoorlijk veel op. Nou, dan had hij er uh, ook weer eens een blessure en overgaan. Ja, sorry dat ik moet lachen, maar... Het is, uh, het is inmiddels 4-4 uh, in de vierde set. Uh, Federer stond een break achter. Die heeft hij uh, gerepareerd. Uh, zojuist bij 3-2 kwam hij terug tot 3-3. Uh, het was het uh, derde breakpoint voor Federer uh, in de set. Dus het werd ook wel eens tijd dat hij... Die, uh, zou gaan breken. Het was ook pas de eerste break voor Federer in deze hele partij. En dat zegt toch wel iets over de servicekwaliteiten. Met name van uh, Sergi Stakowski. Die goed speelt. Federer onder druk zet. Vanuit zijn service of vanuit de rally probeert in te komen. En uh, ja, het Federer uh, nog altijd ontzettend uh, lastig maakt. Ik heb alleen wel het idee, want heb ik wel vaker, dat, ja, dat als, als, als die Stakowski deze set verliest, dat dat moeilijk gaat worden voor hem. Maar goed, 4-4 in de vierde set. Stakowski leidt met 2-1. Exit Holland. Snel nog even naar Gaza. Daar is het een gekke huis rondom Mohammed Asaf... de winnaar van talentenjacht Arab Idol. Gisteren kwam hij terug in Gaza en dat klonk zo. Tens of thousands of joyous fans... have taken to the streets of the Gaza Strip... to welcome home the winner of the Arab Idol song contest. 22-year-old Mohammed Asaf. The most important thing is unity, We said. We're one nation ik hoop dat ik have united heb homeland... door mijn songs at Arab Idol. Hani. Die wand in Gaza-stad. Hanim, goedenavond. Goedenavond. Goeien, en daar zou Mohammed Asaf vanavond een concert geven op het plein... vergelijkbaar nou ja, met de Dam van Gaza, maar dat ging niet door. Nee, dat klopt. Uh, ik weet niet of jullie mij goed kunnen verstaan... want ik loop nu nog steeds over straat. Het is ontzettend druk. Um, er zou vandaag een concert uh, uh, gegeven worden, maar... Het, der, het was op een gegeven moment zo druk. Um, bijna een kwart miljoen mensen wilden het concert bijwonen. En dat was gewoon voor de eigen veiligheid niet meer haalbaar. Waardoor de autoriteiten uh, besloten hebben om het af te zeggen. Ja, die, die jongen is waanzinnig populair. Het heeft hier ook in alle kranten gestaan. Gisteren is hij teruggekomen. Vertel even hoe, hoe Gaza stad erbij ligt. Ik begrijp het helemaal vol met posters. Nou ja, ma massa's mensen op de been. Inderdaad, het, het is een gekke huis, maar het begon al uh, tijdens de Idol zelf. Dus voor ze de, het komt wel. We zijn al twee maanden hiermee bezig. Mm -hmm. Iedere vrijdagavond en op het tijdstip dat hij op tv komt, was het helemaal stil. Geen auto's op de wegen. Ja. Cafés waren vol met mensen. We gingen stemmen met zelf. Het was gewoon prachtig. Het is echt voor ons, het was, het was echt. Ja, Dat ja. was heel mooi om mee te maken. Maar, en dus, en, uh, maar dus nog steeds, begrijp ik. Want de overwinning is een paar dagen geleden. Maar, maar Gazastad wordt maar niet rustig. Nee, het wordt nog steeds niet rustig. Want vandaag, uh, hij zou vandaag dus een, een concert geven. Dat ging niet door. Mensen zijn nog steeds op straat. Het wordt hem dus. Niemand verwijst het. We begrijpen het. Uh, want hij vertrekt morgen al. Donderdag ja. vertrekt hij naar Dubai. Ja, dan gaat uh, hij verder ook... op, op zegen toch. We moeten het hierbij laten, Hanin. Want we zitten tegen het nieuws staan. Dankjewel. Een ja. kort bericht uit de Gazastad. Ja. Deze week vanuit Eindhoven. Vrijdagmiddag live!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 Kom langs in het Piet-Hein-E-complex in Eindhoven van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.